Goedemiddag. Nog veel onduidelijkheid rond Schietpartij Istanbul. Actiedreiging bij Netcar in Born. En Prinses Maxima krijgt de Machiavelli-prijs. Op de meeste plaatsen is het vrij zonnig. Het blijft zo goed als droog. Alleen in de kustgebieden is kans op een enkele bui. En het wordt een graad of 10. Vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt. En vanuit het zuidwesten gaat het langdurig regenen. Morgen grijs, de hele dag regen. En het wordt ongeveer 9 graden. Eerst naar Turkije bij een schietpartij in het Top Paleis in de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen gewond geraakt en de dader is meteen door de politie doodgeschoten. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zou die dader van Libische afkomst zijn. Maar correspondent Bram Vermeulen, jij hoort van ooggetuigen andere verhalen. Hè? Ja, terwijl uh, Turkse nieuws nu uh, de officiële mededeling meldt dat ministerie van Binnenlandse Zaken zegt hij had een Libisch paspoort en is drie dagen geleden in Istanbul aangekomen. Houden ooggetuigen oogtuigen hier vol, winkeliers die met de neus boven op deze schietpartij hebben gestaan, dat het een Syriër was. Uh, een van de mannen die hier uh, broodje verkoopt zegt ik zag hem zelfs uit een auto stappen met een Syrische nummerplaat. Uh, andere gidsen die hier in het Topkapenpaleis een brood verdienen met uh, het rondgidsen aan Arabische toeristen vertellen ons dat het man wel degelijk een Syrisch uh, arabisch accent had... en geen Libisch. Uh, vraag is dus, waarom zou hierover worden gelogen? En wat zou dat betekenen als het een Syriër is en geen Libiër? Ja, er zit nog een groot verschil in. Kijk, als het, uh, als het daarna inderdaad van Libische afkomst is... dan zou je kunnen zeggen, het gaat om een, een, een eeneling... Uh, een man die is doorgedraaid en uh, that's it. Want er bestaat verder geen... Uh, ...spanning tussen de Turkse regering... ...en de Libische regering. Als het om Syrië gaat... ...dat zou dat betekenen... ...dat Turkije vandaag onmiddellijk... ...de gevolgen voelt van zijn hardere beleid... ...ten opzichte van Syrië... ...namelijk dat er een aanslag wordt gepleegd... ...in het hart van de toeristenbuurt... ...van, uh, van Istanbul... ...waar uh, elke dag duizenden toeristen... ...uit de hele wereld komen kijken... ...en dat ze daarvan nu de consequenties voelen. En dus zou er een belang zijn... Uh, ...om te liegen over zijn afkomst. Wat allemaal niet wil zeggen... Dat de winkeliers die het misschien gewoon fout hebben, dat ze het misschien verkeerd gehoord hebben, maar hier op straat, op dit moment, bestaat grote twijfel over de officiële lezing. Het zou een politiek motief ook kunnen zijn. Daar laten we het even bij. Bram Vermeulen, dankjewel. Dag 15 is het inmiddels van de verhoren van de commissie De Wit. Dat is de parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. En vandaag zit Ronald Gerritsen in de getuigenbank. En hij was destijds de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën. Verslaggever Wilco Boom, die volgt het allemaal bij de commissie. Wat heeft hij te melden, die Gerritsen? Nou, Het was een opmerkelijk uh, verhoor tot nu toe, waar, want we hoorden daar de topman van het ministerie zeggen dat het ministerie destijds willens en wetens de wet heeft overtreden in 2008. Het ging toen om een kredietregeling voor banken in nood van in totaal 20 miljard belastinggeld, die werd afgekondigd voordat de Tweede Kamer ervan wist, laat staan over die regeling had kunnen oordelen. Erkende Gerritsen zojuist tegenover commissielid Havenkamp. Dat is toch precies het moment waar het toch wel wezenlijk is dat de Kamer geïnformeerd wordt. Het gaat over 20 miljard wat ter beschikking gesteld wordt. De Kamer heeft budgetrecht. Wij vonden het van het grootste belang in, in een wereld die in de brand vloog, uh, helder te kunnen zijn over het feit dat de overheid uh, moest, en, uh, moest en moest kunnen en bereid moest zijn op te treden. De Kamer dus niet geïnformeerd als het verhaal goed is over die 20 miljard toenmalig minister Bos en zijn ambtenaren handelden dus, als je het allemaal mag geloven, in strijd met de wet. Was er dan geen andere oplossing geweest? Nou, volgens Gerritsen in elk geval niet. Het was wat hem betreft uh, typisch een gevalletje noodbreekt wet. Er was sprake van grote onrust op de financiële markten. De banken waren in nood. De wereld vloog bij wijze van spreken in brand, hoorde je hem net zeggen. En dat maakte uh, volgens Gerritsen ingrijpen, snel ingrijpen noodzakelijk. En de minister en de ambtenaren hadden er volgens hem echt wel mee gezeten. Ze hadden zelfs een noodwetje overwogen. Maar uiteindelijk konden ze niet anders. Dat is eigenlijk tegen de wet. Dat, komt dat, de dat, was de, dat hebben we ons heel goed gerealiseerd. Dat hebben we ook telkens geprobeerd om uh, uh, zo goed mogelijk recht te, uh, recht te zetten. Uh, maar we konden niet anders. Er zijn in het ministerie discussies geweest over het feit... bij overtreden nu de comptabiliteitswet. Ja, dus we voelden ons daar ongemakkelijk bij. Um, uh, we hebben steeds daar uh, de, de Kamer onmiddellijk over geïnformeerd. En de minister heeft zich daar ook over uh, verantwoord. En ik stel ook vast dat de Kamer dat in substantiële debatten heeft gebilligd. Ja, het was dus in strijd met de wet. Maar minister Bos heeft zich achteraf in de Kamer steeds daarvoor verantwoord. En de Kamer heeft dat geaccepteerd. In eerdere verhoren bleek ook al dat de Tweede Kamer destijds feitelijk buitenspel stond. Toen Bos noodmaatregelen voor de financiële sector eh, nam. Nou, dat moet in de toekomst anders worden, vindt de commissie. Dat kun je uit alles afleiden. Maar hoe ze dat dan willen gaan oplossen, dat is nog onduidelijk. En daar komen ongetwijfeld aanbevelingen over in het eindrapport. Wilco Boom in Den Haag. Vakbonden, FNV-bondgenoten en CNV-vakmensen willen actie voeren bij autofabriek Netcar in Born. Die bonden zijn kwaad omdat eigenaar Mitsubishi geen beslissing wil nemen over voortzetting van de productie in Born vanaf 2013. Bestuurder Van Rees van FNV-bondgenoten. Het is al zo dat dit al de derde keer is dat er sprake is van uitstel. Dus met andere woorden, al twee jaar lang uh, is gezegd... er komt duidelijkheid, stil maar, wacht maar. En die onzekerheid bij de mensen over hun toekomst voor zo'n lange tijd... dat vreet echt aan mensen. En mensen hadden echt de hoop op een positief bericht voor de kerstdagen. En dat gaat nou echt weer er ook op. De twee vakbonden roepen het personeel van NETCAR op... om morgenmiddag het werk neer te leggen voor een demonstratieve bijeenkomst. Dit is het NOS Journaal met Jan van de bij de Amsterdamse diamanthandel Koster Diamond zit de schrik er goed in, want een medewerker ontdekte een klein verborgen cameraatje. Hoogstwaarschijnlijk het werk van dieven die een inbraak voorbereiden. Verslaggever ging bij ze kijken. En waar vonden jullie nou dat cameraatje? Dat cameraatje dus daar vonden, als u dus daar naar kijkt, dan ziet u dat aan en daar is het op gemonteerd met tape en uh, daar is het gevonden. Daar bouw 15 meter hoog, geloof ik, geloof ik ongeveer? Ja, ja, ja. Ja, hoe ze er gekomen zijn, is, uh, laat zeggen, dat kan via bepaalde brandtrappen in dit geval. En uh, ook op andere manieren. Maar we denken niet dat ze met een helikopter gekomen zijn om uh, op het dak uh, neergezet te worden. Maar het zijn wel uh, in ieder geval, zoals we nu kunnen zien, is het met trap gebeurd. Ronald Koster, we staan op de binnenplaats eigenlijk een beetje. Uh, uitzicht over alle panden die van jullie zijn. Ja, vier panden. Ja. ja, vier panden van jullie. Uh, hoe kwamen jullie er eigenlijk achter dat er een cameraatje zat? Nou, het is een beetje geluk bij een ongeluk geweest. Uh, een van onze medewerkers stond zijn handen te wassen. En die zag dus uh, vanuit het, uh, ja, het grootsteentje waar hij zijn hand stond, was, keek hij naar buiten en zag iets wat hij nog niet eerder had gezien. Wat dan? Een klein dingetje? Het is een klein, uh, ja, een klein soort, soort klein uh, draadje met daar een cameraatje aan, wat dan weer gemonteerd was op het raam. En, en, en hoeveel centimeter moet ik dan denken? Nou, dat is, de camera zelf is een heel klein kopje van misschien, uh, laat zeggen, 1,5 centimeter. Maar het draadje daar naartoe, dat is natuurlijk hetgene geweest wat we ook gezien hebben. En daar bij dat raam, daar helemaal hoog. Nou, ik, ik zit even te kijken. Ik zou niet eens weten hoe je er moet komen. Nee. Een soort afzeilen denk ik. Ja, precies. Ik maar. Ja. Ja, nou, je Vanaf het dak. Via de andere kant ook nog komen. Mensen hebben het niet gezien. Denken dat dat Zwarte Piet was op het dak of iets dergelijks? Ja, ja goed. Dat is een beetje wat nu uh, een gekscherend verhaal wordt. Natuurlijk in deze decembermaand die we gaan krijgen. Maar uh, ja, alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk best een ernstig verhaal dit. Want uh, ja, het gaat om... Uh, toch dat een aantal mensen hebben geprobeerd om een, laat zeggen, een overval te beramen. Op ja, ons. want hij stond gericht op de kluis. Ja, hij ja, ja, ja. stond gericht op de kluis en op een aantal werknemers van ons. En ook op laat zeggen, de werkzaamheden die daar gebeuren, waar handel ligt van ons. En uh, ja, uh, we hebben nu later ook gebleken, wat de politie ons heeft gemeld, is dat er waarschijnlijk dus meerdere cameraatjes hebben gezeten, op andere plekken ook. Want wat zouden ze ermee kunnen hebben doen? Ja, dat is een, be een beetje de vraag en dat is een beetje waar de politie natuurlijk onderzoek naar aan het uh, uitoefenen is. Uh, wat wij denken is dat ze in ieder geval willen weten wat de procedures zijn. Lijkt me geen fijn gevoel. Uh, nee, we hebben een vak uh, wat we weten wat een prachtig vak is. Uh, we verkopen mooie spullen, wat mensen heel erg mooi vinden om te kopen. En dit zijn de nadelen van het vak. En dat weten we, ik zit al jaren in het vak. En helaas uh, zijn dit de nadelen van het vak. Terwijl er heel mooie voordelen zijn. Dat is een bijdrage van Mark Hamer. Het gratis reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... komende maandag gaat niet door. De acties van de vakbonden zijn met 14 dagen opgeschort. En dat betekent ook dat er in de week van 12 december... geen nieuwe 24-uur-staking komt. Apfacabo FNV heeft dat bekendgemaakt... na intensieve gesprekken met de Amsterdamse verkeerswethouder Wiebes... De PVV vindt dat er te weinig respect voor leraren is. En daarom komt die partij tijdens het debat over de onderwijsbegroting... met een motie tegen het ge-jij en ge -jou in de klas. Volgens de Algemene Onderwijsbond is het tutoyeren van docenten... niet de kern van het probleem. Als het eh, gezag eh, zou moeten ontstaan door eh, u zeggen...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 Prinses Maxima krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Dat is een prijs die wordt toegekend aan een persoon of organisatie... die een markante bijdrage levert aan de communicatie met burgers. Volgens de jury heeft Maxima uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten... en heeft ze daarmee een eigentijds gezicht gegeven aan de monarchie. De prijs wordt uitgereikt op 8 februari in Den Haag. En voorafgaand is er een lezing door president Robert Dijkgraaf... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het is de 23 e keer dat de Machiavelli-prijs wordt uitgereikt. En eerdere winnaars waren onder andere Bert van Marwijk... Pieter van Vollenhoven en de Belastingdienst. De afgelopen novembermaand is de droogste geweest sinds de officiële neerslagregistratie begon in 1906. Tot nu toe kende 1920 de droogste novembermaand met ongeveer 11,5 mm neerslag. En de afgelopen maand is die hoeveelheid niet eens gehaald. De viel landelijk gemiddeld slechts 9 mm regen. Het hele jaar is overigens erg droog geweest in vergelijking met andere jaren. En die droogte heeft onder meer geleid tot een extreem lage waterstand van de rivieren. Bij Lobit wordt een deze dagen een laagte record verwacht. Dat staat nu op 6,90 meter. En dat zal waarschijnlijk 6,85 meter worden. Het is 13 over 1. We gaan naar de AWP Dennis mooi. Goedemiddag. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is het aansluiten tussen Maarsberg en Driebergen over 6 kilometer. En op de A27 Almere Utrecht is er een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Eemnes en Beeldhoven staat 7 kilometer en is de linker rijstrook dicht. Hoofdpunten van het nieuws, de man die vanmorgen in Istanbul twee mensen doodschoot... was mogelijk geen Libiër, zoals de overheid heeft gemeld, maar een Syriër. En over zijn motieven is nog niets bekend. Bij Netcar in Born dreigen acties. De vakbonden zijn kwaad dat eigenaar Mitsubishi geen beslissing wil nemen... over voortzetting van de productie vanaf 2013. En prinses Maxima kreeg dit jaar de Machiavelli-prijs. Door haar uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten... heeft ze de monarchie een eigentijds gezicht gegeven, zegt de jury. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch. Let op. Een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... is nu extra goed voor uw vermogenspositie.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Eerwraak is een toenemend probleem in Nederland, maar hoe kun je het tegengaan? Er zijn allerlei filosofieën over. Daar gaan we om over praten. Deel 3 van het radiodagboek van oudwielrenner Michael Bogert... die had tijdens zijn carrière vooral te maken met sportjournalisten. Toen hij stopte en in het bekende zwarte gat terecht kwam, doken ook de roddeljournalisten bovenop hem. Ik heb me wel eens heel erg geërgerd aan de verhalen over uh, mijn zwarte gat... Zo gezegd. dat ik in een zwarte gat zou zijn gevallen na mijn wielencarrière. Ja, die... Ik was gewoon heel open en eerlijk daarin. en Mensen schreven dat anders op als dat ik het zei. En straks naar half 2's is stand.nl... illegaal downloaden moet worden verboden, dat is de stelling... De regering wil het downloaden van materiaal dat uit een illegale bron komt gaan verbieden. Staatssecretaris Steven. De ries van justitie, wil zo voorkomen dat auteurs en uitvoerende kunstenaars hun inkomsten mislopen. Hij vindt illegaal downloaden een grove inbreuk op de auteursrechten. De meerderheid in de Kamer is het daar niet mee eens. En we zijn benieuwd wat u vindt. Illegaal downloaden moet worden voorkomen. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Eerwraak is een toenemend probleem in Nederland. Natuurlijk mag het niet. Geweld gebruiken omdat iemand de familie eer heeft geschonden. Maar voorkomen is zo makkelijk nog niet. Het is vaak diep in de cultuur geworteld. En Lunch vraagt zich af, hoe pak je het probleem van eerwraak aan? Ik praat erover met twee gasten die zich daarmee bezighouden. De eerste is Jetter Akking. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt een lesprogramma tegen eerwraak opgezet... en bent oprichter van de stichting Verdwenen Gezichten. Verdwaalde Gezichten. Neem me niet kwalijk. Verdwaalde Gezichten... Uh, u probeert in ieder geval jonge jongens te leren dat ze zich niet met de eer van hun zusjes moeten bemoeien, toch? Um, nou ja, leren niet, maar um, we proberen in ieder geval wel uh, met ze erover te hebben um, dat er dus ook eigenlijk andere alternatieven, andere mogelijkheden zijn dan behalve de kuisheid of de eer verlagen tot de kuisheid. In ieder geval van hun zusjes. En, en dat, dat gaat aan de, aan de hand van een lesprogramma. En waar bestaat dat precies uit? Um, ja, dat bestaat uit een aantal thema's. Het is natuurlijk een hele gevoelige, zware uh, onderwerp. En um, hoe bespreek je nou zo'n onderwerp... als je gelijk al in, in de eerste les over eerwerk hebt... en dat je zoiets niet zou moeten doen? Ja, dan uh, willen jongeren natuurlijk daar niet over praten, want... Uh, we beginnen eigenlijk eerst over, ja, wat wil je nou zelf? Waar, waar, um, wat zijn je ideeën over je toekomst? En komen die overeen met die van je ouders? En uh, ja, zo gaan we dan ook uh, hebben bijvoorbeeld, wat betekent eer voor jou? En die vraag is heel cruciaal, want jij hebt in een klas heb je nou ja, soms wel misschien tien nationaliteiten. Mm -hmm. En dan kom je eigenlijk achter dat eer eigenlijk voor iedereen belangrijk is... en dat, dat er ook verschillende betekenissen aangegeven worden... En dat, dat zijn gewoon heel erg interessante processen voor jongeren ja. om erover over na te denken. Ja. Daar gaan we zo nog wel even over door. Ik uh, introduceer ook even de andere gast, dat is Celal Altoentas. U werkt als maatschappelijk werker in Den Haag. En u wilt juist begrip opbrengen voor uh, jongens die plannen hebben voor eerwaar. Klopt dat? Ja, het begrip hebben niet zozeer voor de daad, maar het begrip voor de emoties. Dat zijn twee verschillende dingen. U gaat niet zo ver met ze mee, uh, laten we zeggen, tot aan de daad ook werkelijk. Maar u zegt in, in, het, in het eerste stadium moet je uh, niet onmiddellijk zeggen van... nou, het mag niet of zo, want dat, uh, dat werkt juist averechts. Nee, zo werkt niet. Je moet het zo zien van... Uh, het is, ik zie dat u onderstreept uh, drie fases. Je hebt de, uh, de eerste fase, dat is signalering. De tweede fase is het sprake, uh, sprake van geweld, fysiek en mentaal. En de derde fase is het al moord. Nou, de laatste fase, dat is iets van de justitie. Als dat gebeurd is, dan is het, het ligt het bij de justitie. Ja. Wij proberen ons te richten op de eerste en tweede fase... Het gaat niet zozeer om het begrip te hebben voor het geweld. Nee, juist niet. Want anders zouden we natuurlijk zo in onze, uh, al jaren sinds 2002... Uh, het fenomeen niet bestrijden. We hebben het begrip voor uh, emoties dat iemand boos kan zijn. Dat iemand heel heftig kan reageren. Dat iemand zich gekwetst kan voelen. Dat iemand in zijn uh, ziel, in zijn eer aangetast kan voelen. En dat hij uh, emotioneel daarop kan reageren. Dus, en dat mag. Ja, maar het eind van het liedje is toch dat u ook probeert... om ze van die gedachten af te halen. Precies. Ja. Dus het zijn twee dingen. Van de hulpverleners vooral... Het, uh, de kern van de hulpverlening is dat je de aandacht hebt... en ruimte hebt voor je cliënt... dat hij zichzelf kan zijn en zijn verhaal kan vertellen. Uh, en uh, op het moment, want dat is ook de essentie daarvan. Dat hij zich, zijn emoties, uh, liever daar kan op afreageren. Of op wat mij betreft op de computer, op de muur, et cetera. En dat hij als rustige man, rustige uh, jongen, mm -hmm. weer het uh, gebouw verlaat. En met, hem, uh, liefst, zo met een paar vraagtekens, van nou dat hij even nadenkt over zijn toekomst. En over de consequenties ja. daarvan. Meneer Alton, dus, hoeveel gevallen van eerwraag zijn er eigenlijk in, in Nederland per jaar? Nou, als ik kijk naar het cijfers van het Landelijke Expertisecentrum... Eh, dat is van de institutie, in 2007, eh, 7, 493, eh, waarvan 13 doden... 2008, 553, waarvan eh, 11 doden. Of 11 doden, pardon. En 2009, 445, waarvan 13 doden. Ja, neem toe dus, zeg maar, als je naar de afgelopen jaren kijkt En dat ja. zijn dan de officiële cijfers. Ja. Want je weet natuurlijk niet wat er, uh, ja, wat er verder nog gebeurt. Zaken die niet gemeld worden of waar het eigenlijk blijft bij... Ja, wat je dan zeg maar zou kunnen noemen huiselijk geweld... waar geen aangifte van gedaan wordt. Bijvoorbeeld. En, dus dus uh, de, de, de, de aantallen zullen, zullen hoger liggen. Um, nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het, uh, de gevallen wel veel uh, hoger zitten. Uh, want als we naar bijvoorbeeld in, in, in onze buurlanden kijken, naar Duitsland. Um, alleen al gedwongen huwelijken uh, op, per jaar uh, is het 3,500 drie, geval. Ja, ja. Um, mevrouw Akin, u hebt iets verteld in, in grote li uh, lijnen over, over dat project. Hè? Uh, um, oh. En het, het unieke eraan is natuurlijk dat je eigenlijk probeert zo jong mogelijk die uh, kinderen er al bij te betrekken, dus echt op school. Ja, want van de jongs af aan uh, word je natuurlijk opgegroeid, uh, opgegroeid in een erecultuur. En uh, dat heeft natuurlijk bepaalde consequenties voor de meisjes, voor de jongens. En voor de jongens betekent dat meestal in ieder geval dat ze dus eigenlijk als een hoeder, als een bewaker van de eer zich uh, voelen. En die verantwoordelijkheid ook met zich meedragen. En uh, ja, dat willen we eigenlijk ook uh, doorbreken door middel... Van te laten zien dat er dus ook andere mogelijkheden zijn. Vaak weten ze ook niet beter als er bijvoorbeeld sprake is van eerschending. Dat er dus ook andere alternatieven, andere mogelijkheden zijn. En wij proberen gewoon ja, via een preventieve manier hun aan het denken zetten. Nou, wat, zijn die, wat zijn die alternatieven dan eigenlijk? Ja, het is natuurlijk niet zo van dat je, als, wanneer A uh, gebeurt dat je B kan zeggen. Maar in ieder geval uh, dat, dat zij zelf ook meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen doen en laten, dat, dat bijvoorbeeld uh, een jongen uh, die, die uh, mag uh, in Nederland... Uh Verkering hebben van alles en nog wat doen met allerlei uh, meisjes. Maar zijn eigen zusje mag dan niet eens uh, met, uh, met de klasgenoot openbaar naar uh, bioscoop ja. of naar bibliotheek gaan. En, en u wilt ze laten inzien dat dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat misschien niet zo, uh, niet zo uh, netjes is of zo? Ja, we, we laten zien dat het eigenlijk bepaalde uh, waarden en normen misschien wel hun nut hadden in, uh, in bepaalde samenlevingen vroeger... Um, maar dat het nu ja. niet meer zo hoeft te zijn. Nee. Bijvoorbeeld... Maar zijn die ouders het daar ook mee eens? Want eigenlijk doorbreekt u een beetje, of probeert u te doorbreken wat die ouders hun meegeven? Um, ja, maar dat zijn eigenlijk ook dingen... Uh, als je een hele goede um, communicatie met ze hebt... ja, dan uh, over het algemeen begrijpen ze ook wel. Dan geef je ook bijvoorbeeld heel simpele voorbeelden... als 15 jaar geleden of 20 jaar geleden zag je niet zoveel vrouwen die autorijden. Dat was ook niet gewoon. Dat werd, dat werd ook door sommige mannen als eerloos uh, gezien. Mm. Maar ja, tegenwoordig stimuleren mannen zelf hun uh, dochters... en. Uh, vrouwen dat ze auto rijden en dat is ook praktisch. Dat, dat zien ze ja. dan ook. En meneer Altoem, wat vindt u eigenlijk van het project van uh, mevrouw Akking? Um, ik vind het een heel goed project. En ik denk dat we uh, dat juist dat nog meerdere soort projecten moeten hebben in Nederland. Want wij moeten namelijk met z'n allen dit fenomeen bestrijden. <coughs> ik kan dat niet in mijn eentje doen. Uh, mevrouw Akin kan uh, uh, niet in haar eentje doen. Dus, uh, en dus er zullen meer de media en de allerlei instanties... Uh, moeten dat doen. En uh, ik vind het een uh, prima project. Maar welke van de twee heeft de meeste kans van slagen, denkt u? De kans van slagen, uh, de, dat hangt ervan af hoe je dat uh, bekijkt. Vanuit uh, welk context. Uh, mijn motto is, van één verlies is een grote... en uh, dus dood is een grote verlies voor de uh, maatschappij. En voor één voorkoming is een grote uh, aanwinst voor de maatschappij. Mm -hmm. Ja, dus u zegt eigenlijk, eigenlijk leiden er gewoon meer wegen naar Rome... En, en alles wat het oplevert, dat is mooi meegenomen. Uh, dit kabinet is er eentje van lik op stuk, zou je kunnen zeggen. Dus niet uh, pap en nat houden, praten, kopjes thee drinken. Eigenlijk willen ze keihard aanpakken, met uh, ook hoge straffen. Uh, is dat uh, kwalijk, uh, vindt u, voor, voor uw aanpak bijvoorbeeld, meneer Altoentas? Nou, ik vind het uh, niet zozeer kwalijk. Natuurlijk, iemand die zich niet aan de regels houdt... iemand die iemand mishandelt of um, uh, die de bestraft gaat, die moet uh, gewoon gestraft worden. Daar ben ik uh, natuurlijk wel voor. Alleen, wat het wel is, van, wat moet ik, uh, die, alleen maar straffen, dat helpt niet. Ja, we hebben te maken met mensen. Uh, we hebben niet te maken met de materiële dingen... dat je het aan en uit moet uh, zetten. Um, dat, iedereen weet, iemand die bijvoorbeeld van, uh, do, door een stopricht uh, door te rijden... je weet dat het niet mag. Maar er ja. zijn genoeg mensen die dat wel doen. Ja. Ja. Dus de preventie is heel belangrijk in dit geval. En ja. we hebben te maken met een fenomeen... die in meerdere culturen voorkomt. Waar sprake is van collectieve cultuur. Dat men in staat is om voor zijn eer iemand om het leven te brengen. En dat is heel gevaarlijk. Ja. En dat vraagt een juiste expertise, een juiste aanpak... door de juiste mensen. En dat je moet dat blijven bestrijden... Uh, om die, uh, voor dit fenomeen... want anders hebben we straks te maken met meerdere slachtoffers... en dat zal uh, waarschijnlijk ook meerdere zijn... Ja, maar om uh, ja. um geen aandacht aan te besteden, geen middelen voor beschikbaar te stellen... Wij zijn, uh, dan ben je medeplichtig, vind ik... Van als je, uh. dan ga je juist uh, de aanmoedigen... want dat is precies wat sommige mensen... van de leden. die willen dat het cultuur in, dit soort cultuur in uh, stand houden. Ja, ja. Mevrouw Akenen, krijgt u genoeg uh, medewerking van de overheid... Nou, ik kijk het eigenlijk zo, want uh, wij uh, hebben bepaalde dingen... vanuit verschillende invalshoeken uh, zijn we erachter gekomen dat het nodig is... dat dit soort onderwerpen op school bespreekbaar moeten worden. Het was in het begin natuurlijk heel erg moeilijk sinds 2004. En uiteindelijk zijn we door het ministerie ook als good practice gekozen... En er worden ook nu lessen gegeven in Rotterdam, Amsterdam. Dat gaat ook heel goed. We, maar um, ik vind wel dat er een eigenlijk uh, verplicht lespakket moet. Kijk, kijk maar nu naar, naar de problemen die we nu horen. Communicatieproblemen. Um, geen respect voor de docenten. Dat zijn ook allerlei dingen die, die wij ook uh, eigenlijk signaleren en merken. Dat, daar proberen wij ook via die methodiek zwarte tulp daar iets aan te doen. Ja. Wij krijgen ook heel goede feedback daarover... Maar ja, het is, het, in Nederland is er geen één lespakket... dat, dat, dat je die jongeren bepaalde communicatieve vaardigheden ja, ook ja. leert. Hoe ze bijvoorbeeld um, met hun ouders over praten wanneer ze uitgehuurlijkd worden. Dat ze dus ook um, gaan nadenken dat er ook um, ja, andere mogelijkheden voor, voor eer zijn. Want het ja. enige wat ze van huis uit geleerd hebben, daar blijft het dan bij. En als je vanuit de school daar een, geen nieuwe ingrediënten meegeeft en geen nieuwe... Um, invalshoeken meegeeft, ja, dan, dan blijven ze ja. bij die beperkte kennis en dan zijn ze in ieder geval uh, bereid om ook uh, voor die eer, voor die beperkte Eer, nou ja, eer iets, ja. um, iets ergs te ondernemen ja. ook zelfs. Het helpt natuurlijk mee als de resultaten gunstig zijn van, van uw beide projecten. U bent er allebei druk mee bezig om, om in ieder geval die cijfers naar beneden te krijgen. Dus heel veel succes daarmee. En bedankt dat u allebei mee wilde praten over dit uh, ja, ingewikkelde onderwerp. Want het blijft het toch. Uh, Jetter Akin was dat en Celal al Hartelijk dank. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Michael Bogart, voormalig profielrenner en uh, tegenwoordig professioneel schaatser. Ja, want vanavond schaats hij mee in de Holiday on Ice Show. Om meer aandacht te geven aan deze show, geeft Michael veel interviews over de nieuwe stap in zijn carrière. In het derde deel van zijn radiodagboek hoort u hoe Michael Bogart omgaat met de pers. Wat is de bedoeling? Gelijk omkleden? Um, nee, we gaan eerst foto's maken waarbij je gewoon poseert in gewone kleding. Zo. Ja. Oh jee. Maar goed, uh, heb ik dus hem netjes aangekleed. Dus je zegt dat je dat niet wilde, dan gaan we gewoon meteen... Nee, maakt het niet uit, want ik uh, ontmoet ik in mijn blote reet op de foto. Ja, oh, nou, laten we dat dan doen. Dit is onze kleedkamer. Het is, uh, zoals je ziet, heel mooi. <laughs> het is hier gelukkig ook niet zo warm. Het is hier echt drama. Gisteren kwamen we hier binnen, toen was het echt, uh, ik denk, 40 graden in die kamer. Maar alles zit potdicht, er is dus geen uh, ventilatie. Maar ja, dat geeft niet. Het is beter als niks. En uh, we gaan ons nu verkleden. Nou, hier hangen onze pakjes. Dus... Uh, ik moet altijd, uh, altijd zo'n schaatspak aan. Ik moest er in het begin heel erg aan moeten wennen. Maar tegenwoordig uh, ja, dan draai ik mijn hand niet meer voor om um, uh, in zo'n uh, apenpak te gaan lopen. <laughs> nou, dit is natuurlijk heel anders dan mijn fiets, uh, fietskleding vroeger. Fietskleding was echt uh, functioneel. en Natuurlijk moest er wel ook een beetje mooi uitzien. Ik was altijd wel een wielrenner. Dus ik lette heel erg dat mijn kleren mooi schoon waren. Dat ik wit sokken aan had. Maar dit is meer uh, ja, klitter en klemmer en... Ja, Daar dus ben ik niet echt voor in de wieg gelegd, geloof ik. Dus, uh, maar je, ra je raakt eraan gewend en uh, je trekt het gewoon aan, omdat het uh, bij deze sport wordt. Hallo. Goedemorgen. Hoi, van Hoi. Van van, Hoi. Eh. Dus, uh, ik wil in eerste instantie gewoon jullie samen een, een portret. Perze aandacht vind ik, heb ik eigenlijk nooit een probleem gevonden. Ik ben het gewend vanuit mijn wielercarrière. Ik was eigenlijk, toen ik bij Rabobank reed, eigenlijk altijd de, de, de jongen die het meeste werd uh, aangesproken, het meest gevraagd werd voor interviews. Ik moest altijd uh, vaak het woord doen, ook namens de ploeg of namens ploegenoten. ploeggenoten. Dus ik ben dat eigenlijk wel gewend, veel op tv geweest. Uh, ja Veel interviews gedaan, ik heb daar eigenlijk uh, niet zoveel moeite mee. Waar ik wel aan heb moeten wennen is dat je, ja, als je wat bekender wordt, dat je dan ook wel eens in de bladen komt en dat... Uh, ja, dat is een andere manier van journalistiek die ik gewoon was. Bij het wielrennen dan werd je gewoon. Eh, dan werd er echt vanuit je professie, zeg maar, werd er, uh, werden de dingen aan je gevraagd. En natuurlijk werd er ook wel eens over je persoonlijke leven gevraagd. Maar dat werd dan gewoon opgeschreven op de manier zoals jij het zei en zoals het was. En in de bladen moet je nog wel eens lezen. Lees je nog wel eens dingen dat je denkt, hm, gaat dit over mij? En daar heb ik wel aan moeten wennen. Maar inmiddels uh, ken ik dat spel ook en doe ik er gewoon vrolijk aan mee. Ik heb me wel eens heel erg geërgerd aan verhalen over uh, mijn zwarte gat, zo gezegd. Dat ik in een zwarte gat zou zijn gevallen na mijn wielencarrière. Ja, die... Ik was gewoon heel open en eerlijk daarin. En mensen schreven dat anders op als dat ik het zei. Dus dat vond ik uh, wel jammer. En in het voorjaar dit jaar zijn er een paar stukken verschenen over dat ik uh, heel veel vriendinnen had. En, uh, ja, dat werd ook op een manier opgeschreven. Of dat het leek of dat ik de grootste doodzonde beging uh, van alle mannen op aarde. <laughs> maar ik, ik, uh, ik was gewoon vrijgezel alleen. En uh, ja, ik kon me daar heel erg over opwinden dat dat uh, allemaal zo uh, opgeschreven werd. Maar ook dat is weer verleden tijd. Wil jij nog iets in de show dat je er ook uh, op deelt of zo? Of, uh, ja. Kijk, dan zou ik dat geposteerd graag willen hebben. Oh, he want lift uh, post. We doen wel up dan, hè? Nou nou. Daar ben ik? Ja. Ja, oké. Okay. Of is dat echt in een beweging? Nee, dan kan ik ook zo, los. <laughs> zo Om, ik je bent van de alle markten thuis, dat wil je niet de weten. De dus, eh... U vraagt, mij draaien, hè? <laughs> je was toen ook weer je partner toen met uh, Dancing On... Zij? Uh... Ja, ja. Dat was zo, oké. Ja, daar ben ik aan gewend nu, hè. Dus ja, precies, ja. Ik kan niet met, uh, met een andere schaatsen dat zal voelen als vreemd gaan. Ja. Eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe dat voelt, maar... <laughs> Nee, wat goed is moet je houden. Michael Bogert in zijn radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Zometeen in stand.nl. De stelling illegaal downloaden moet worden verboden. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal. Het gratis reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... komende maandag gaat niet door. En op 12 december is er geen 24-uur-staking. Na gesprekken met de Amsterdamse verkeerswethouder... hebben de vakbonden de actie met 14 dagen opgeschort. De gemeente Maastricht gaat beginnen met de bouw... van de dubbellaagse A2-tunnel onder de stad. De bezwaren tegen de bouw zijn door de Raad van State verworpen. In afwachting van de uitspraak was Maastricht al begonnen... met de voorbereiding voor de tunnelbouw. De werkloosheid in de eurozone is zoals verwacht gestegen... tot een recordhoogte. 10,3 van de beroepsbevolking heeft geen baan. En dat is het hoogste percentage ooit gemeten, zo meldt Eurostat...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 En vanochtend hoorde de enquêtecommissie de wit voormalig topambtenaar Gerritsen... van het ministerie van Financiën, verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Hij heeft blijkbaar iets opmerkelijks gezegd. Ja, dat is zeker het geval. Hij vertelde zojuist dat minister Bos destijds in het diepste geheim... een noodwet heeft laten maken om de bank ING te kunnen nationaliseren. Luister maar. Um, en we hebben toen in opdracht van de minister um, een, uh, een wet voorbereid... die het mogelijk zou maken... om een instelling als ING um, overnight te nationaliseren. Ja, Minister Bos liet die wet maken omdat twee eerdere steunoperaties... voor ING destijds onvoldoende zoden aan de dijk zetten. De minister en zijn ambtenaren hielden er rekening mee... dat het met ING helemaal fout zou gaan. Daarom werd die wet gemaakt, dus uiteindelijk niet toegepast. Dank je wel, Wilko Bal. AMB verkeersinformatie op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... ...staat tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven. 8 kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. In de Tweede Kamer verdedigde staatssecretaris Stevens ...een plan om het illegaal downloaden strafbaar te stellen. De Kamer voelt daar eigenlijk niks voor... In het kamerdebat van vanmorgen zei CDA-kamerlid Van Torenburg... dat ze vreest voor de gevolgen van bijvoorbeeld studenten... die af en toe zijn filmpje downloaden. Staatssecretaris Fred Teven was daar in zijn reactie duidelijk over. Als er een film Nova Zembla uitkomt uh, op enig moment... en je kunt hem dan uh, na vijf dagen nadat dat bekend is geworden... kun je hem al downloaden op internet... En dan weet ook de student van mevrouw Van Torenburg natuurlijk wel... dat dat geen zuivere koffie is. En wat nou de bedoeling van deze staatssecretaris is... om dat soort materiaal om daar nou voor te zorgen dat dat niet op een hele snelle manier komt. Is het illegaal downloaden niet voor niets uh, illegaal? En moet het strafbaar worden of is het onbegonnen werk? En kan je beter maatregelen nemen om auteursrechten... op een andere manier te beschermen en ook te innen? Ik praat erover met Mariko Peters, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dag mevrouw Peters, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd, hè? kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Ik heb ook wel eens een keer illegaal een liedje gedownload. Ja. Nova Zemla ook al binnen of niet? Nee, ik wil hem wel graag zien. Nee, nee, lange film ook, het duurt ook heel lang voordat hij binnen is. Uh, alles wat op internet staat, moet je kunnen downloaden. Ja, ja. Het illegaal downloaden is een geaccepteerde vorm van diefstal. Um, ik vind downloaden geen diefstal, want je pakt het niet af. Je, je maakt er alleen een extra elektronische versie van in je eigen computer. Ja, ja. Oké, okay, nou, dus dat is een nee. Uh, illegaal downloaden moet worden voorkomen. Dat is de stelling waarover we zo meteen over door gaan praten. Ik vraag aan onze luisteraars om ook te reageren. Natuurlijk bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met uh, hekje standpunt. We zijn benieuwd in ieder geval naar u eens of oneens. En dat geldt ook voor u, mevrouw Peters. Op die stelling, illegaal downloaden moet worden verboden. Wat zegt u dan? Nou, downloaden dat mag nu. En dat willen wij van GroenLinks graag zo houden. Er zijn ook gelukkig uh, een meerderheid van de partijen in het parlement die dat vinden. Dus het wordt nog een goed Robertje vechten met de staatssecretaris. Ja. Maar waarom waarom eigenlijk? Waarom bent u niet? Want ik bedoel, het is illegaal. Het heet niet voor niks. Illegaal downloaden, dus het mag eigenlijk niet. Nu mag het. In Nederland is een van de weinige landen waar dat mag. Uh, dat is dus goed geregeld voor de mensen die houden van vrij en open internet. En dat willen we zo houden. Tegelijk moet je erbij zeggen. Hoe kun je dan zorgen dat de makers, de acteurs, de artiesten, de componisten... noem maar op, toch een eerlijke vergoeding krijgen? Er zijn veel makkelijkere systemen voor te bedenken... dan je op je hals haalt als je downloaden onrechtmatig gaat verklaren. Dan uh, zonder een internetpolitie, zonder gebruikers achterna te zitten... hun privacy te schenden. Uh, andere manieren... Uh, bijvoorbeeld wordt gesuggereerd door de consumentenbond en de bonden van al die makers door um, een heffing te introduceren op uh, apparaten die veel kopieën maken van uh, dingen die op internet verkrijgbaar zijn. Mm -hmm. Andere Europese landen doen dat ook en met veel succes. Uh, makers zijn daar blij mee. Consumenten betalen het graag, want het geeft het gevoel eh, dat het eerlijk is. En een andere eh, methode is, is dat je de aanbieders van internetspullen... aanmoedigt dat op een creatieve manier te doen... die Nova Zembla-producent. Waarom heeft er niet zelf voor gezorgd... dat du moment dat je hem in de bioscoop kan kijken... dat er ook op een aantrekkelijke manier meteen een aanbod is... voor mensen die het, eh, thuis het internet eh, opgaan... dat je hem ook eh, kunt aanschaffen. Zonder dat je de illegaliteit en de piraterij wordt ingedreven. Dus dat je gewoon een, een, een nette, een, een goede kopie krijgt... goede kwaliteit en niet zo'n vaag ding wat je nu dan misschien binnenhaalt. Precies, eentje die je snel kan downloaden, goed, loaden, goede kwaliteit. En uh, de praktijk leert dat consumenten daar uh, best een eerlijke prijs voor over hebben. Ja, um, Maar even over die heffingen op die apparaten. Want nu geldt het al bijvoorbeeld voor, uh, voor die lege cd'tjes. En, of of uh, dvd'tjes, hè, waar je dus zelf uh, dingen op kan zetten. Daar moet je al nu iets, uh, iets aan extra geld betalen. De zogeheten thuiskopieerheffing. Um, Louis Bontes, uw collega van de PVV, die wees op, uh, op zijn iPhone tijdens het debat. En die zei ja... Um, dan moet ik daar straks een kopieheffing voor betalen... terwijl ik uh, nooit iets mee download. Dat is toch niet eerlijk? Um, nu... Um is er geen heffing op apparaten waar mensen in de praktijk... wel het meeste van gebruik maken. Uh, het heet, die heffing rust alleen nog maar op die ouderwetse dingen als cassettes. Um, dat is uit de tijd. Nederland heeft dat bevroren. Andere landen doen dat wel. En uh, het blijkt één, dat daardoor de prijs niet veel hoger wordt voor consumenten. In Nederland zijn die spullen zelfs duurder zonder heffing... dan bijvoorbeeld in Duitsland met heffing. Um, en twee, je moet natuurlijk zoeken naar een strim, slim beprijzingssysteem... Waardoor je mensen die er veel gebruik van gaan maken, datgene laat betalen, wat in eerlijke verhouding staat tot het gebruik. En anderen die er totaal geen gebruik van gaan maken, een kans biedt om um, dan ook een andere heffing of geen heffing te betalen. Hmm. Want, want het gevaar is ook dat je dat je straks dubbel betaalt, hè? Dat, je, uh, dat je dus betaalt voor een legale download, waar je gewoon, waar je gewoon netjes voor betaalt, via de, via de bekende sites en zo. En, en dat je dan ook nog eens een keer zo'n thuiskopieheffing moet betalen. Ja, daarom pleiten wij van GroenLinks dat je toe moet naar een uitzondering in het auteursrecht voor eerlijk gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Als je voor een thuissituatie, een privé situatie... een not-for-profit situatie, zoals bijvoorbeeld de carnavalsvereniging... of het ziekenhuis, of de jeugdinstelling, of een uh, sportkantine... als je daar gebruik wil maken van radioliedjes... moet je daar niet extra voor hoeven betalen. En het auteursrecht moet daar een uitzondering voor maken. Dat moet je Europees rechtelijk regelen. Maar ook thuis in Nederland kan de staatssecretaris dat doen... door die beheersorganisaties, de Buma Stemra, op te roepen... voor eerlijk thuis privé, not-for-profit gebruik, een uitzondering te maken. Ja. Um, want, want dat zegt staatssecretaris Steef ook in zijn hele verhaal. Hè, dat hij, niet zo, hij, noemt nu net, hij reageert natuurlijk op dat verhaal van die student net... Uh, vanuit het CDA naar voren gebracht. Um, hij zegt van ja, die student weet ook dat uh, zo'n illegale kopie van Nova Zembla... dat dat, natuurlijk niet, uh, dat, dat eigenlijk niet kan. Um, maar hij, hij wil zich ook vooral richten op de, op de grote aanbieders van illegaal materiaal. Ja, maar voor je eruit bent of iemand een grote aanbieder, nee, een groot gebruiker of een klein gebruiker is, moet je eerst alle gebruikers in de gaten gaan houden. Um, daar zijn wij tegen, dan ontkom je niet dan kom je aan op dat een soort punt van, van internetpolitie privacy. en privacy. Precies, wij zeggen, maak nou een uitzondering voor dat uh, kleine gebruiker. Wettelijk hoef je dat ook niet meer um, in de gaten te gaan houden en uh, laat de heffing niet vallen. Um, um, op het eh, daadwerkelijk downloaden... maar laten de heffing vallen op de aanschaf van de kopieerspullen. Ja. Maar hoe kan je nou toch zorgen dat als ik zeg maar... ik, ik ben een singer-songwriter, want je, tegenwoordig als je op een verjaardag komt... zit altijd wel een singer-songwriter in, in het gezelschap. Nou, je maakt mooie liedjes, eh, die, die breng je dan uit op een cd... je steekt daar een hoop geld in en, en je verdient er gewoon niks aan terug... omdat iedereen die liedjes al illegaal eh, van het net haalt. Het interessante is dat de mensen die het fanatiekste spullen van het net afhalen, ook degene zijn die het meeste eh, vervolgens in de winkel gaan kopen of concerten gaan bezoeken. Dus internet is ook een vorm van eh, hele effectieve PR voor de producten die je maakt. Dus de veronderstelling dat het alleen maar roof is die tot inkomstenderving leidt, die klopt niet. Dus u zegt eigenlijk, het is eigenlijk alleen maar goed dat dit gebeurt, ook voor de artiesten? Ik denk dat het internet en de digitale technieken... echt een fantastische scala aan extra mogelijkheden biedt... voor creatievelingen om hun aanbod anders op de markt te brengen... voor artiesten om hun aanbod zelf aan de man te brengen... en ook voor tussenpersonen als providers... om veel creatiever digitaal werk aan de man te brengen. Um, in, als ik kijk naar de Kamer, uh, PvdA en Pvv willen geen uitbreiding van die thuiskopieheffing, waar u dus eigenlijk wel voor bent? Wij willen dat graag laten onderzoeken. Het is heel uniek dat in Nederland de Consumentenbond en de bonden van alle makers, artiesten, componisten, muzikanten zich verenigd hebben in een petitie aan de Tweede Kamer om te onderzoeken: breidt nou die thuiskopieheffing uit? Naar mp3-spelers, naar de harddisk-writers. Zoals dat in andere Europese landen ook het geval is. Wat zou, dan wat hoef, je, dan wat... hoef je geen downloadverbod meer te doen. Nee. Dan kun je afblijven van de thuisgebruiker. En heb je geen internetpolitie nodig. Maar wat zou zo'n harddisk moeten kosten dan straks? Als in uw plannen? Uh, nou, ik wil dat hij sowieso uh, niet zo duur is. dat ik hem in Duitsland goedkoper kan krijgen. En daar rust er ook wel een heffing op. Ja, ik ben geen specialist in de elektronica-markt. Maar um, veel hoeft het niet te zijn als die breed wordt uitgesmeerd. Op apparatuur. Ja, en uh, uw collega Verhoeven van D66, begrijp ik, die wil een model... waarbij legaal pakketten, films en tv-programma's worden ingekocht. Uh, gebeurt nu ook al bij de radio, zegt die, zenders kopen zelf totaalpakketten... via Buma en Stemra. Ja, ik vind het een heel erg goed idee. Je ziet dat de beheersorganisaties als de Buma Stemra, die hebben nu een wettelijk monopoliepositie. Hebben daardoor geen prikkel om veel creatiever om te gaan... met uh, mensen die van internet gebruik willen maken. Ze houden daardoor um, nieuwe soorten internetlicenties tegen. Um, dat vind ik dus onacceptabel. En ik vind dat de politiek hier een signaal moet afgeven... dat uh, dit soort organisaties gewoon in het digitale tijdperk moeten stappen... en meegaan mm. met het digitale gebruik wat mensen maken. Dus u vindt eigenlijk dat zo'n... Buma Stemra een beetje de ouderwetse club is op dit moment? Veel te ouderwets. Ze hangen in de 20 ste eeuw qua het auteursrecht. En ik vind ook dat ze veel te veel heffingen vragen van mensen... die gewoon downloaden of de radio aanzetten voor privégebruik... en uh, in mm. de vrijwilligersfeer. Ja. Nou, nou praten we praten over de situatie voorlopig steeds in Nederland... Uh, dat internet dat is natuurlijk hartstikke internationaal... Uh, is het toch niet veel beter om dit gewoon in een EU-verband uh, aan te pakken... en dat het overal hetzelfde geldt? ben ik er helemaal mee eens. Uh, veel gebeurt ook in EU-verband. En um, uh, daarom vind ik het ook raar dat de staatssecretaris, uh, terwijl we weten dat er Europese regelgeving aankomt... nu alvast uh, een, een loopje wil nemen met die thuiskopieheffing uh, door hem helemaal maar af te schaffen. Want de rest van Europa die wil hem juist harmoniseren uh, en, en, en verbreden. Ja. Dus de staatssecretaris kan nog wat verwachten... als we kijken naar de verhouding in de Kamer. Want voorlopig is de meerderheid het dus niet eens met zijn plannen. Ik lees nog even een reactie voor van iemand van ons forum. Die is eigenlijk heel kort en krachtig. Maar goed, toch. Uh, hier staat hij... Die... Alles wat illegaal is, is verboden, mag niet. Als we ons allemaal aan de wet zouden houden... zou onze maatschappij een stuk leefbaarder zijn. Ja, In de regel is dat zo. Maar je moet ook weten... welke wetten heb je in welke tijd nodig. En hier is uh, de wet... Uh, stamt uit een tijd dat uh, je ja, nog geen kopiermachine had zelfs... terwijl we nu al aan het internet zijn. Uh, dus die wet is verouderd. En het is ook niet helemaal duidelijk wat de wet um, verstaat onder downloaden. Is dat nou een kopie maken? Is dat nou een automatische openbaarmaking en een publicatie of niet? Mm -hmm. um, dus uh, hier moet toch de wetgever eraan te pas komen. Ja. En een moeilijk probleem is natuurlijk... als je die wetgever dan hebt en die heeft iets bedacht... dan moet je het ook nog zien te handhaven. Precies. En wetten moeten wel zo ingericht zijn... dat ze op een rechtmatige manier zijn te handhaven... zonder dat je de privacy van mensen schendt. En wetten moet je ook zo handhaven dat je niet strijdig je opstelt met het doel van het wet. Het doel is niet om burgers de illegaliteit in te drijven. De doel is, het doel is makers een eerlijke vergoeding te kunnen geven. Ja. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Nog een keer die stelling dus, die luid illegaal downloaden... moet worden verboden. Uh, bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Ik kijk even naar de voorlopige cijfers op onze site. Er is nu door 1100 mensen gestemd. 35% is het eens, 65% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Martin Verraai uit Culemborg. Ik ben het oneens met de stelling. Ik ben zelf uh, een auteur. Ik ben uh, journalist, fotograaf en vertaler, dus ik heb ermee te maken. En ik heb de auteurswet gelezen en daarin staat dat het verboden is om het werk van een ander zonder toestemming van die ander openbaar te maken of te Vermenigvuldigen. Dat houdt dus in dat het uploaden strafbaar is. Niet het downloaden, want van bijvoorbeeld een boek mag ik ook voor eigen gebruik een kopie maken. Ja. Als ik tien kopieën maak en dan ga ik die op de markt verkopen, dan ben ik strafbaar. Ja, ja. Dus ik vind het vreemd dat de minister met het idee komt... volgens mij is het allemaal al geregeld in de auteurswet. Het enige probleem is, denk ik, dat de staatssecretaris probeert om het uh, probleem aan te pakken wat eigenlijk in het buitenland veroorzaakt wordt... door buitenlandse uploaders. Hoe krijgen die in hun kraag Ja, Dan komen jullie inderdaad het probleem van die, van die handhaving... zie je maar zijn vinger achter te krijgen. Uh, dat is natuurlijk erg lastig. Um, ja, en ik heb uh, gisteren Lenny Kravitz nog gebeld of het goed was dat ik... Zes, maar hij nam niet op. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo? Met Schaefer spreekt u. Dag, meneer Schaefer, zeg maar... Uh, ik ben volledig voor deze stelling. Ik uh, snap deze mevrouw van GroenLinks helemaal niet. Uh, op het moment dat je namelijk gratis uh, downloadt, dan uh, ben je in feite gewoon strafbaar, vind ik. Dus pure diefstal. Of je nu een cd'tje uit een winkel steelt of uh, via internet. Ik zie dat verschil eigenlijk niet. Je hebt bijvoorbeeld via YouTube een hele makkelijke manier tegenwoordig met een gratis softwarepakketje om uh, alle nieuwe albums die een paar weken oud zijn al van het net te halen. En ik vind dat pure diefstal. Je ziet het ook aan alle cd-zaken. Die zijn zo'n beetje allemaal op de fles inmiddels. Ja. Dus uh, daar is niks meer aan te beginnen. En ik denk dat binnen nu en nu vijf tot tien jaar... alle boekhandels ook verdwenen zijn. Omdat je ziet dat heel veel... Uh boeken nu inmiddels ook illegaal ja. uh, gedownload worden en op de e-reader worden gezet. Via de e-reader, Dat zei mevrouw Peters ook nog even, en dat hoor ik eerlijk gezegd ook wel eens, dat mensen zeggen, ja, dan, dan kom ik een liedje tegen op het internet, en dan denk ik, ah, dat is wel aardig, ga ik het hele album kopen? Uh, of ja. in de, inderdaad in de cd-winkel die nog net bestaat? En dan inderdaad... gaan alle cd-winkels dicht, denk ik. Natuurlijk. Ja, nee, dus, dus u zegt, dat is niet zo? Nee, dat is onzin natuurlijk. Ah, okay. uh, en verder, wat je ziet, is de top 10 van de band, zeg maar, als je het tot popmuziek uh, betrekt, ja, die, die komen er wel mee weg, want de concertkaartjes zijn uh, sinds de invoering van de euro inmiddels van 35 ja. gulden naar 75 euro gestegen. Ja. Maar het gaat juist dus die, ook om die artiesten die het niet zo breed hebben, ja, die, uh, die eronder zitten. Ja. En die, uh, de, de ontwikkeling van uh, doorstroming van nieuwe kunststromen, dat belemmert dat juist ook, vind ik. Ja. Dank u wel ja. voor het bellen, meneer. Stand.nl, goedemiddag. Dag, je spreekt met Pim uit Rotterdam. <kijkt> nou, ik vind het allemaal heel erg leuk dat uh, de overheid probeert om in te grijpen in het privéleven van mensen. Uh, ze lopen vervolgens overal heigend achteraan. Omdat zojuist ook gezegd is dat uh, het wel heel erg moeilijk is om dat tegen te houden. Omdat technologie nou helemaal de mogelijkheid biedt om gewoon uh, cd's of uh, producten of, of boeken of wat dan ook, die, of films die worden gepubliceerd op het internet. via servers die in bezit zijn van privé-eigenaren die achter een provider verscholen zitten. Dat anderen dat gewoon kunnen downloaden op een vrij manier makkelijke, eenvoudige manier en dat zelfs de kwaliteit nog enigszins gewaarborgd is. Ik heb geen idee hoe uh, deze samenleving vorm gaat krijgen als een overheid moet gaan ingrijpen in dergelijke situaties, hoe dat juridisch voor elkaar wordt gebakken. Dat betekent dat uh, providers moeten gaan meewerken aan het vrijgeven van privéadressen, in hoewel van invloed is dat ook op de gewone burger die uh, dat niet doet. Dus ja. het gaat gewoon gebeuren. Het blijft gewoon aan de gang, ook al zou het verboden moeten worden. Want het is net al gezegd door een andere bellen, het is gewoon verboden, ja. maar het ja. gebeurt gewoon. Ja, uh, u, u bent het op zich wel eens met de stelling, maar u zegt hoe dat dan uiteindelijk uh, in de praktijk moet uh, worden opgelost. Dat is uh, zeer de vraag en of dat ook ooit zal lukken. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, maar nog u jongens, het ben ik? Ik ben zelf een actieve kopiist. Ik heb in mijn leven heel wat keren boeken of manuscripten gekopieerd, omdat ze niet meer verkrijgbaar waren... En was ik erg blij als ik van iemand een origineel kon lenen en het kon kopiëren. Dat heb ik onder andere deze zomer gedaan met boeken van Postowski. Ik heb mij verdiept in het beleid van de Sovjet-Unie... waar een heleboel manuscripten illegaal met illegale typemachines werden overgetypt... die naar het westen werden gesmokkeld... Ja. om maar toegang te krijgen tot mensen die verslag deden... van wat er in hun omgeving, in hun levenomgeving gebeurde. Ik vind het een onzalige weg dat de overheid ons gaat voorschrijven... wat we wel of niet mogen kopiëren. En iedere film... Die hebben, weet dat een film pas echt film wordt als je, als je in de donkere zaal ja. zit en met z'n allen naar de film kijkt en dan naar na de hand met elkaar kunt napraten over de ervaringen, de beleving ja. en wat je uit die film gehaald hebt. Dat is, dan ja. komt de kunst ja. tot zijn recht. Dat andere is gewoon even kennis nemen van, maar als je het echt wil genieten, dan ga je naar de bioscoop. Ja. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stampertel, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Litwin Juliette Jager spreekt u. Ik wil eigenlijk beginnen om uh, meneer Teven weer een compliment te maken... voor het feit dat hij weer eens niet heeft nagedacht... en vervolgens weer een stelling poneert als een soort proefballonnetje. Ik ben het helemaal eens met de allereerste spreker. Die was zelf auteur, dus dat standpunt hoef ik niet te herhalen. Het is... Uh, uh, kijk, mevrouw Peters die denkt dat wij zo gek zijn om wanneer wij een cd'tje kopen... of wanneer wij een computer of een diskwriter... om maar even met de woorden van mevrouw Peters te spreken... daarover heffingen moeten betalen. Mm -hmm. ik, bet ik gebruik zelf voor mijn werk gebruik ik 600 cd's per jaar... Ik moet daar een auteursheffing over betalen... terwijl ik daar nooit muziek nee. van derde opzet. Het is, wat dat betreft, kan ik het scharen onder het kopje oplichterij. En ons land is weer bezig om de makkelijke weg te bewandelen. Laat de gebruiker ervoor opdraaien. Nee. Terwijl het juridisch... Ik heb het nog even, even gauw wat nagekeken. De provider is degene die uiteindelijk... aan de gebruiker informatie beschikbaar stelt. Dus de provider die... Um, materiaal beschikbaar stelt. Ja, dus dat eigenlijk moeten we, u zegt eigenlijk, ze moeten gewoon bij de providers zijn, want die, die geven het door en, en, en, en daar zou je dus terecht moeten als, als iets niet in de haak is. Ik wil nog één telefoontje pakken, dat is de laatste, uh, Stam.nl, Goedemiddag. Hallo, goedemiddag met Sophie. Dag Sophie. Hallo, um, ik um, uh, belde eigenlijk om, ja, ik ben oneens, en dat heeft voornamelijk te maken, uh, ik heb al gehoord, er zijn al een hoop auteurs uh, aan het woord geweest, ik ben zelf ook sociaal wetenschapper, en ik ontwikkel onderzoeksinstrumenten die uh, kijken naar onder andere uh, de fans van moderne media op het internet. Mm -hmm. En het is natuurlijk, hè, waar, in, meneer zei eerder, waarom denkt u dat alle cd-winkels dichtgaan? Dat is omdat heel veel media online wordt aangeboden. Gratis? Nee, ook tegen betaling. En uh, het, om het standpunt nog eens te herhalen. Maar is het zo dat die mensen dan, uh, die liedjes, uh, zeg maar het gaat dan bijvoorbeeld over liedjes, uh, kopen ze die dan inderdaad bij, uh, bij de sites waar je er echt voor moet betalen? Of gaan ze naar een site waar je, waar je dus dat gewoon dat gratis op kan halen? De omzet van Apple. Ja. ja. Ja, die is gigantisch. Dus, dus mensen willen wel gewoon uh, ervoor betalen, zegt u. Dat is het probleem niet zo. Absoluut, dat ja. is het probleem helemaal niet. En ja. overigens. Um, wat dacht u van het, uh, het internet als medium om uh, inderdaad onbereikbare dingen bereikbaar te maken? Voor mijn onderzoek heb ik ja. heel veel onderzoek ja. gedaan naar Japanse series, ja. Japanse muziek. Die okay. heb ik uh, ten eerste illegaal. Moeten downloaden ja. om te kijken of ik de juiste dingen had. Ja. En dan achteraf ben ik er pas achteraan gegaan. Oké, okay. dank voor het bellen mevrouw. En uh, dat zeggen we tegen iedereen. Ik ga snel terug naar Mariko Peters. Dat ik één ding voor wil leggen. Want dat is, uh, kwam uh, uit een van die telefoontjes naar voren. Iemand zei van, ik gebruik ongeveer 600 van die cd'tjes per jaar gewoon voor uh, mijn werk. Uh, dat heeft niks met downloaden te maken. Dus eigenlijk zegt zij, zo'n heffing is oplichterij. Wat je nu ziet, Nederland heeft de thuiskopieheffingsregeling bevroren... een paar jaar terug. En daardoor rust die alleen nog maar op lege cd'tjes en dvd-bandjes. Terwijl de meeste mensen het inderdaad niet gebruiken uh, voor kopieën maken. De meeste mensen die doen dat met mp3-apparaten en hard disk writers. Die kun je maar voor één doeleind gebruiken. En dat is namelijk liedjes en films erop zetten. Dus daar moet die heffing op komen? Zetten. Daar moet, net als in andere Europese landen, die heffing erop komen. Maar ik zeg erbij, dat moet een eerlijke heffing zijn... met een brede grondslag... Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat als resultaten van die dingen onbetaalbaar worden. En dat zeg ik met vertrouwen, want dat kan. Kijk naar Duitsland, daar zijn die dingen met heffing erbij goedkoper dan ze nu in Nederland zijn. Ja. En veel mensen zeggen ja, dat uploaden dat is gewoon nu al strafbaar. Dus daar moet, je, daar moet je ook zijn bij de mensen die die liedjes en, en de films en zo erop zetten. Uploaden is nu inderdaad niet mogelijk onder de Nederlandse wet. Downloaden wel, dat willen we zo houden en um, diegene die zei... dan moet je maar de internet service providers aanpakken. Mm -hmm. uh, dat klinkt makkelijk, maar dat kan ook niet zo. Maar de internet service providers... die moet je vergelijken met een postbedrijf, een brievenbus. Die moeten gewoon de boodschap doorgeven. Die gaan niet de enveloppen openmaken van de boodschap. Dat is netneutraliteit en internetvrijheid. Dat vinden wij groot goed. Dus uh, ja. die internet service providers ook... Daarvan, zeggen wij, handen ervan af. Ja, goed. Uh, er wordt nog een aardig robbertje gevochten, denk ik, met meneer Teve, uh, over dit onderwerp. En uh, u bent daar een van de deelnemers aan. Dank voor nu, uh, Mariko Peters, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Illegaal downloaden moet worden verboden, dat is de stelling bijna 1200 mensen gestemd. 34% is het eens, 66% is het oneens. We gaan naar uh, Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we gaan het hebben over de brief van minister Bijsterveld, uh, die aan de Kamer is gestuurd over de betrokkenheid van ouders bij opvoeding en bij onderwijs. Maakt behoorlijk wat los, die brief. En we vragen aan de hoofdredacteur van JM voor Ouders, zo'n uh, ouderblad is dat, wat hij daarvan vindt. Hij heeft er toch wat andere gedachten over dan uh, de minister. Tunja Cini Bulak is een Turk die ooit zijn uh, dienstplicht afkocht. En uh, gaat vertellen waarom zoveel Nederlandse Turken dat aan het doen zijn. En hoe je in Turkije wordt bekeken als je dat hebt gedaan. En verder hebben we het over drones, onbemande vliegtuigjes. Die kan je op afstand laten bombarderen. Maar dat levert toch ook wel weer stress op voor de piloot. Goed, nou, uh, dat zometeen uh, na tweeën. Dit is de dag, Thijs van der Brink en Elsbert Gruteken. Ik wens